Hij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid daarheen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden daarheen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden.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 en tot Pergames en tot Iatira, en tot Sardis en tot Philadelphia, en tot Laodicea. En ik keerde mij om, om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven houden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omhort aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuur. En zijn voeten waren blinkend koper, gelijk aan gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond hingen twee tweesnijdend scherp zwaard,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 Schrijf hetgeen hij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die hij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven houden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die hij gezien hebt zijn de zeven gemeenten tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des scheren te zoeken. Getrouw vol zalig en aanbiddenswaardig God in de hemel wil onze ziel bekleden met kinderlijke vrees. Met eer biedt en met diep ontzag voor u die hoge majesteit in de hemel. Johannes heeft uw heerlijkheid aanschouwd, uw goddelijke glans, majesteit, kracht en macht en glorie, de uitstraling daarvan, dat deed hem als dood aan uw voeten neervallen. Och, dat we er een indruk van zouden mogen ontvangen, dat gij diezelfde heerlijke majesteit bekleed aan de rechterhand van uw heilige vader, tot wien we aan de morgen van deze dag, samen trachten te naderen. Mocht het maar samen zijn, dat het niet één stem alleen was, maar dat er zuchters in ons midden mogen zijn, die uitroepen en smeken om uzelf, om uw gunst en om uw geest en om uw genade, en om uw gemeenschap, dat er mogen zijn aarons en hersen die biddend mogen zijn, voor elkander, voor de gemeente en voor zichzelf. En dat we dan ook mogen ondervinden wat Johannes heeft ondervonden. Hij hebt uw rechterhand op hem gelegd. En dat u ook uw rechterhand op ons zou willen leggen. Door de kracht en de werking van de heilige geest. Opdat we onder die indrukken van die hoge majesteit mochten komen met een kinderlijk geloofsvertrouwen, dat we vernederd werden onder de krachtige hand des Heeren en diep verootmoedigd voor uw heilige aangezicht, en dat we dan met de nood van de gemeente, van iedere ziel persoonlijk, voor een troon mogen komen, of het u behagen mocht in gunst op ons van boven neer te zien. En daar we allen dezelfde mensen zijn wat onze ziel betreft, die voor een eeuwigheid geschapen is, dan smeeken we van U om de werking van de Heilige Geest in zijn zaligmakende kracht, dat die in ons werkzaam mogen zijn tot overtuiging van onze verloren staat en toestand, van de onmogelijkheid van smetsenzijde, om dat er zo plaats mag komen voor de kennis van de enige middelaar en zaligmaker, Jezus Christus, en dat we u te voet zouden vallen. O, wat zou toch meevallen, gij stoot niet af, maar gij wil liefdevol en goedertieren met zondaren handelen die u te voet vallen, die u om genade smeken, die een rechter te voet vallen en om pardon mogen afsmeken. Och, zou u dat nog willen schenken in ons midden? We mogen nog samenkomen. Onze ogen mochten we nog opslaan. We mogen uw dag nog beleven. We mogen nog onder de waarheid komen. Maar we smeken we van u om u de God der waarheid. Om de grote middelaar der waarheid te mogen leren kennen. En om u verbonden te mogen worden met nauwe banden die nooit meer verbroken zullen worden. En zo het eigendom van Jezus Christus te mogen zijn in leven en in sterven. En dat het u behagen mocht voor het eerst of bij vernieuwing dan tot ons te willen overkomen. Het ligt zo diep verzondig van onze kant. Hebben we hebben nu op het hoogste misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar gij zijt toch een genadig en een barmhartige hoge priester in de hemel. O, dat het voor onze ziel geopend en ontsloten mogen worden. Wij kunnen niet anders doen dan het telkens weer opnieuw toesluiten. We hebben de hemel gesloten in onze diepe afval van u, de zalige God. En we doen telkens weer hetzelfde. Ook nadat gij opening hebt willen verlenen. Och, daarom smeken we van u om de krachtige voortreding en tussentreding van u aanbiddelijke Heer Jezus. Want in uw voorspraak blijft toch de hemel troon geopend, maar dan een toegang te mogen ontvangen, niet alleen tot een troon Gods, maar tot het harte Gods. Er is toch voor degenen die levend gemaakt zijn, is er maar één zaak en één persoon die hun hart kan voldoen en dat zijt Gij, o God. De oude dichter heeft getuigd, daar zal het God dorstend volk een gezonken in die kolk, eens wezen recht tevreden, In die eeuwige fontein des levens, in die eeuwige bron des levens en der zaligheid, daar ligt bevrediging, daar ligt vergenoeging, daar ligt het leven, daar ligt de zaligheid. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, O, dat het ons gegeven mogen worden, u te mogen leren kennen, en uw lijdensgangen, en uw diepe vernedering, en uw... ...kruisdood, maar ook in uw opstanding en in uw hemelvaart... ...in die heerlijke trappen van verhoging die nog niet voltooid zijn... ...u te mogen leren kennen als de enige weg tot een vader... ...om zo hersteld te mogen worden waar ons zelf hebben uitgezondigd... ...zou u die genade willen schenken en werken in ons midden... ...en zou u geest genadig willen geven... En ieder in het zijne, want u weet alleen wat we nodig hebben... En dat gij kwam springend op de bergen en huppelend op de heuvelen, opdat we onszelf nog eens opnieuw in u zouden mogen verlustigen. Want als de duisternis weer komt en als de donkerheid en de koudheid en de dodigheid onze zielen in haar vaste klauwen grijpt, dan kunnen we er onszelf nooit meer uit verlossen. Maar dat onze ogen dan op u de zalen van God mogen zijn, en dat u kwam springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, en dat u de duisternis wilde verdrijven en de boeien en de banden wilde verbreken. En dat U liefde, licht en leven en geest en waarheid en oprechtheid kwam schenken in onze ziel. Opdat we weer met die zalige gemeenschap dat heren mogen delen en die gunsten Gods mogen leven. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf Zo mocht U ons dan nog te samen willen gedenken naar de grootheid Uw genade. En als het voor ons geheel vreemd is dat we er bij de aanvang iets van mogen leren in deze dag, of dat het geen vergeefse Sabbatdag zou zijn, maar dat we het later in herinnering zouden kunnen zeggen, dat we konden zeggen, toen is de Heere in mijn ziel begonnen. Zo dragen we dan aan nu op, ook in onze uitwendige omstandigheden. Ieder heeft in dit leven zijn eigen pak te dragen en zijn moeite te torsen. Of we nu jonger of dat we ouder zijn, het begint al in de kindse jaren. De ellende van dit verdrietvolle leven. Oh, u mocht willen sterken en ondersteunen. En uw geest willen geven opdat het niet tot verbittering zou leiden, waar we wel voor open liggen, maar dat het tot vernedering zou leiden. Wil de wezen zijn tot een vader? Wil de weduwnaren zijn tot een vertrooster? Wil weduwn zijn tot een man en tot een ondersteuner? En alle leed en verdriet, en eenzaamheid en gemis. En zo u zelf nog willen verheerlijken onder jong en oud en klein en groot, onze vorstin is ook weduwe geworden. O, zowel de armen bedelaars als de hoge plaatsten op de troon, de dood die komt vroeg of laat, de koning der verschrikking komt binnen onze vensteren. En niemand kan die hand afslaan en zeggen, uh, wat doet gij? Want waar de dood komt, komt een onweerstaanbaar, tot de hoogste of tot de laagste. O, oh, dat het nog eens wat mocht nalaten, onder, in het koninklijke huis de godsvreze is geweken. Het is een voorrecht dat we een prins hebben gehad die bescheiden was. En die in veel opzichten daarin ook nog tot een voorbeeld was in ons land. Maar daar is ook een einde aan gekomen. Dat u de wede wilde sterken en ondersteunen. De kinderen wilde bekrachtigen. En dat ze in deze weg wat zouden leren voor hun eigen ziel. Om een toevlucht te mogen zoeken en vinden. Bij de Heere Jezus Christus. Onder de schaduw vleugelen. Die grote koning daar koningen te mogen leren kennen. O, oh, wat zouden ze een ontzagwekkend gezicht zien... als ze mogen, mochten iets zien wat Johannes zag. Grote koning in zijn majesteit, glorie en heerlijkheid. Hun prinselijke harten zouden direct diep vernederd worden... voor die hoge God. Al onze koninklijke hoogheid zou er aangaan. We zouden in stof komen... We zouden in de vernedering komen. We zouden kruipen over de grond. Voor die hemelse majesteit. Dat mocht u genadig nog eens willen schenken. Opdat ze de God van hun vader gingen zoeken. Terwijl die nog te vinden is. U hingen aan op en terwijl het nog het heden daar genade is. Zo dragen we dan ook aan u op. Met onze regering. Dat er een bezinning mogen komen. Dat er een terugkeer mogen komen. Dat de normen en de waarden van uw goddelijk woord. Een eeuwig blijvend getuigenis. Opdat de heilloze weg die we ingeslagen zijn al van over zoveel jaren. Dat we terugkeerden naar een levendige God. En naar de wettende getuigenis. Want zo ze niet spreken naar dat woord. Het zal geen dageraad hebben. Verheerlijk al zo uzelf. In ons land en gedenkende uw kerk in zijn verscheiden openbaringsvormen. O, grote en aanbiddelijke Zoon van God. Gij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren. Een afbeelding van de kerk des Heeren op aarde. Waar die ook mag verkeren, in welke landen dat zo geplaatst zijn. O, de kandelaar van uw woord is nog onder ons. Maar zou u er dan ook onder willen wandelen? Ach, zou u nog eens een bezoekje aan ons willen brengen? Het is toch al zo lang geleden. Waar is het levendmakende werk in eigen gemeente? Waar is het in andere gemeenten? Het is nog niet uitgestorven, maar het is weinig. En waar het is, blijft het dikwijls ook lange tijd verborgen. En evenwel, het is er nog. Gij wil nog werken... Gij wil nog zondaars te sterk worden. Gij wil nog mensen in de gemis plaatsen. Gij wil ze nog trekken door uw krachtige hand. Gij wil u zelf nog enigermate openbaren en bekendmaken. Gij wil nog blinde ogen openen. Gij wil nog harde harten doen versmelten. En binden aan de troon der genade. En zolang de zon en de maan er is, zult gij ook uw werk blijven doen. En dat mochten we nu door genade nog eens gewaar worden. Ook in ons midden, in de gemeenten, in de kerken, in ons land en daarbuiten, Dat uw geest zaligmakend werkzaam mogen zijn. En waar het werk gods is. Dat het verdiept, vermeerderd, versterkt en bevestigd mogen worden. Opdat uw naam verheerlijk werd. En de kennis van voortgeplant. Van kind tot kind. En van geslacht tot geslacht. Uw naam tot heer. Onze zielen tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 25 het zevende en het achtste vers. De verborgenheid des heren is de mens geopenbaard. Die God vreest en houdt in ere. En zijn verbond wel bewaard. Mijn hart en de mijn gemoed. Op de heren hen alleen zetten, want hij maakt vrij mijn voet uit al der godloze netten en wat er verder volgt. Liefden, we lezen Johannes 14, het 22e versje. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat ge u zelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Deze vraag wordt gesteld door Judas, niet de Iscariot. Ze droegen wel dezelfde naam hier op aarde. Ze hebben ook hetzelfde ambt uitgeoefend, maar de een zocht de gelukzaligheid en de ander doorgenade godzaligheid. Een klein verschil in woorden, maar een oneindig verschil in betekenis. Van nature zijn we wel gelukzoekers, soms nog hemelzoekers. We kunnen algemeen verlicht zijn en zo Gods geest deelachtig zijn. Dat kunt u lezen in Hebreeën 6. Maar met dat alles is het dat we de vernieuwing van Gods geest komen te missen. Maar de Heer Jezus had Judas reeds ontdekt als een verrader. En zijn discipelen hadden hem onderkend. En zijn discipelen hadden hem niet onderkend. Toen werden ze bang voor zichzelf. En daarom richtten ze het woord tot de Heer Jezus. Wanneer hij zei, een van u zal mij verraden. Ben ik het Heer? Gods volk komt nooit te boven dat gebedje van David. Doorgrond mij, o God, en ken mij. En zie of ik op een schadelijke weg ben. En leid mij op de eeuwige weg. God alleen kan ons voor bedrog bewaren. Dat doen we zelf niet. Ons hart is arglistig, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? En Salomo zegt, er is een geslacht wat rein in zijn eigen ogen is, maar van hun drek niet gewassen. En we lezen van de gemeente van Sardis, dat ze zelfs de naam hadden dat ze leefden, maar dat ze dood waren. Maar zie nu, kwam de Heer ze voor te bereiden, zowel voor zijn lijden als dat hij heen zou gaan en dat hij ook op zou staan en dat hij zichzelf aan hen zou openbaren. En dan komt Jezus te getuigen wanneer Thomas hem vroeg, Heere, wij weten de weg niet, dat hij antwoordt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan komt ook Judas aan hem de vraag te stellen, Wel Heere, nu spreekt u dat u zelf aan ons zal openbaren en niet aan de wereld, wat is daar toch de reden van? Zouden we beter zijn dan de wereld? In geen geval. Judas vroeg dat ten eerste uit onwetendheid. Want hij moest gedure hervaren dat hij zo blind was in de scheren wegen. En wanneer wij dat gebedje van David te boven komen. Heere wij Gij mij toch uw bewegen die gij wilt dat ik zal gaan. Dan zitten we veel te hoog. We moeten leren dat we blind zijn in geestelijke zaken en weten niets. Een apostel zegt na de maal dat we niet zijn. Maar die vraag bij Judas kwam ook nog voort uit hoogmoed. Want hij wenste wel met de discipelen Jezus te volgen, waar ze hun leven bij konden behouden. Maar Jezus te moeten missen en te verliezen om door de dood tot het leven te komen... Ja, maar voor zo'n weg waren ze blind. En dat leert ook Gods arme volk op aarde. Wat is het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Waarom is het op mij gemunt, dat er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt? De oude dominee van Noord drukte nog alleen uit wanneer Gods volk boven een onbekeerd mens gaat staan, dan staan ze veel te hoog. Ze moeten er werkelijk naast staan en zeggen, Heere, als u dan onderscheid gemaakt hebt, dan is het geen vruchtje van mij, hoor. Het is alleen een vruchtje van die eeuwige verkiezende, en kopende, en opzoekende liefde. Daar wensen wij met de hulp des heren uw aandacht een ogenblikje nader bij te bepalen. En dat wel naar aanleiding van hetgeen u is voorgelezen uit de openbaring van Johannes. Het eerste hoofdstuk, het zeventiende en het achttiende vers. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leeft. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. We wensen met de hulp der Heer nu aandacht een ogenblik te mogen bepalen, bij Jezus' openbaring aan Johannes op Patmos. En wensen dan stil te staan achtereenvolgens. Ten eerste bij een ontzagwekkende openbaring. Ten tweede bij een vreeswegnemende openbaring. En ten derde bij een onderwijzende openbaring. Om dan nog met een enkel woord ter toepassing met de waarheid tot onszelf in te keren. Ten eerste een ontzagwekkende openbaring. Apostel Johannes wordt de apostel der liefde genoemd. Hij was geen man die de liefde voor het recht plaatste, want Sion zou door recht verlost worden. En wanneer de ware liefde in het hart van Gods kerk wordt uitgestort, dan komt het openbaar in het leven dat ze de liefde tot de zonde en de wereld en de liefde tot zichzelf gaan verliezen. Daarom kunt u het weten. Dan komt het openbaar dat God ze door de liefde inwint voor hem en voor zijn goddelijke deugden. Want we kunnen het in ons leven tegen de rechtvaardigheid Gods wel proberen uit te houden en vol te houden. Maar tegen de liefde Gods dan kunnen we het niet meer. Dan moeten we daar eraan. En dan wordt het rechtvaardig dat God ons zou verstoten. Dat is een puntje wat noodzakelijk is in het leven. Oh, we zitten toch zo vervuld met onze eigen liefde. En daarom is het zo nodig, geliefden, om aan de kant gods te mogen vallen. Hoe was het met Johannes? In grote verdrukking. Want al is hij niet de marteldood gestorven, hij heeft wel ervaren, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Niet alleen is hij geslagen om het woord Gods, maar hij is zelfs nog in een ketel mee kokende olie geworpen. En tenslotte hebben ze hem maar verbannen op het eiland Patmos, opdat zijn mond voor altijd zou zwijgen. En op dat onherbergzame land, helemaal afgezonderd van de wereld, daar zou hij dan geen gelegenheid meer hebben om het woord Gods uit te dragen. Maar nu waren ook in deze wegen Gods gedachten wel hoger dan der mensen gedachten. En daarin zal het Woord Gods, juist ook daar, door Johannes, des te meer geopenbaard worden. Hoe begon het? Ik was op de dag des scheren in den Geest. Op de zevende dag heeft de Heer gerust van al zijn werken. Maar die eerste sabbadag uit het paradijs hebben wij verzondigd. En wanneer die eeuwige borg en middelaarde wet niet had vervuld, dan was het er nooit meer mogelijk om in waarheid nog één sabbadag te kunnen onderhouden. Ja, we kunnen het wel doen als de Joden. Maar de eerste rustdag van de week vieren omdat Christus de tweede Adam overwonnen heeft over de dood en het graf. Daar is die levendmakende geest Gods toe nodig. Johannes, al woon je dan nu in een grot, die wordt thans nog aangewezen op het eiland Patmos, al woon je dan nu geheel onherbergzaam, want hij moest daar zijn kostje zelf maar wat opzoeken, nogthans, we kunnen wel jaloers op je zijn. Geliefden, het is de eerste sabbat dat we in uw midden zijn, hier in dit vreemde land. Och, we kunnen Gods dag nu wel houden in de vorm. En dat is ook groot. Maar hier viel de vorm bij Johannes ook weg. Hij hield niets meer over. En als de, maar wanneer het niet anders is dan vorm, dan is het ook een arme Sabbat. Maar Johannes kreeg wat anders. Ik was in de geest. Dus dan ben je boven stof hoor. Hij mocht een levendige Emmanuel ontmoeten. Hij zocht de dingen die boven zijn. En als hij daar dan zo op het eiland Patmos verkeert, op de Sabbat, in de geest, hoort een ogenblik een geluid. Ja, zelfs zo hard als een bazijn. Mijn geliefden, die stem van God hebben we alle nodig. Wanneer we leven onder de uitwendige roeping is dat nog groot. Ook als God de middelen der genade ons nog verleent. En de kandelaar van het woord nog niet weggenomen heeft. Dat we toch altijd hoog zouden waarderen. In de hel hebben ze het niet meer. En veel landen heeft God verlaten. Weet je wat Justus Vermeer zegt? Het is een kenmerk, wanneer er twist en verdeeldheid heerst, dan gaat God wijken. En hij noemt hij Frankrijk, daar God zoveel van zijn volk en knechten heeft gehad. Maar ze kregen twist en krakeel, zelfs Gods volk nog en Gods knechten. En de Heer heeft zich geheel en al van Frankrijk ontrokken. En ons hart moet wel eens in één krimpen. En we moeten met de profeet wel uitroepen: Mijn ingewand, mijn ingewand, ik heb baren, zweeën, o wanden mijns harten. Als we de tekentjes zien van Gods ongunst. Omdat we in een tijd leven dat de liefde van velen zo verkoud wordt en de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Maar ter zake, hij hoort een stem. Nu kunnen we uitwendig de stem van God horen, maar we hebben nodig de inwendige kracht van Gods geest. Anders blijven we die we zijn. En dan zegt de Heer: terwijl ik geroepen heb, maar gij niet geantwoord hebt, dan zal ik spotten wanneer u vrezen komt. David mocht getuigen dat hij het woord Gods tweemaal hoorde, dat de sterkte Godes is. Ten eerste, die stem die gehoord moet worden, dat is een levendmakende stem. De uren komt en is nu dat de doden zullen horen. De stem des zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. O, die opwekkende stem. Dan gaan we luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Dan komen we in onze verlorenheid en in ons godsgemis terecht. Dan spreekt dat woord tot ons en alles roept ons toe. Bij mij is het niet, bij mij is het niet. Maar het is ook een levendmakende stem, want op God, maar het is niet alleen een levendmakende stem, maar op Gods tijd wordt het ook een aandrijvende stem en een aanwijzende stem. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat voor een ziel die met zichzelf aan het einde komt en uitleert roepen, is er nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan wordt de stem dat scherend en derde ook een openbarende stem. O, dan komt hij getuigen, zie hier ben ik, zie hier ben ik. O, zegt de kerk, dat is de stem, eens liefsten. Ziet hem, hij komt, springende over de bergen, huppelende over de heuvelen. En dat wanneer we met alles aan een einde komen en een verloren zon daar voor God mogen worden. En dan volgt er niet alleen een openbarende stem, maar ook een toe stem. Dan komt de Heer te getuigen, gij zij de mijne om niet alleen te mogen leren kennen dat hij zijn linkerhand onder ons hoofd legt, maar dat ook zijn rechterhand ons mag omhelzen. Al die zaken had Johannes in zijn leven doorleefd. Hij had Christus leren kennen in de kracht van zijn opstanding, maar hij kwam ermee in de druk, in de moeite, in de ellende. Maar gelukkig was de Heer alleen zijn troost en zijn toevlucht. Nu dan wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop die is op u. Maar wat ook kenmerkend is, dat Johannes toch nog met zijn rug naar Jezus toestond, wanneer Jezus zich hier aan hem openbaart. En dat leert Gods volk ook in de geloofsoefening. Telkens als de Heer opnieuw komt, in elke geloofsoefening is Hij weer de eerste en ook de laatste. En dan komt het bij elke Godsopenbaring weer naar voren dat Gods volk weglopers zijn van Hem. Maar nu komt Jezus niet alleen zich te laten horen, maar Johannes zich omkerende ziet Hem. Oh, wat een ontzagwekkend gezicht! Ten eerste ziet hij hem als profeet, als die enige profeet en leraar bekleed met een lang wit kleed. En zijn hoofd als witte wol, die van eeuwigheid is en eeuwig blijft, Jezus Christus. Gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. O, heb je hem zo leren kennen als profeet in die profetische bediening? als een ontzagwekkend gezicht, want wie is een leraar gelijk hij, dan valt al het onze weg, het wordt waardeloos voor God. Maar vervolgens ziet Johannes hem ook in zijn hoge priesterlijke bediening, een gouden gordel rond zijn lenden. Ja, hij draagt zijn kerk op zijn liefdeshart, want hij droeg ook een gouden borstel. Daarom mocht Johannes zijn heerlijkheid ogen ook, ook een blikje aanschouwen als de grote hoge priester, die meteen of offerand in eeuwigheid heeft volmaakt al degenen die geheiligd worden. En dan ziet Johannes hem ook als koning, want zijn ogen waren als een vlamme vuurs. Dat is tot verschrikking van al de goddelozen, maar tot moedgeving en troost van al Gods arme volk dat zijn oog op hen is, dat hij raad zal geven, dat hij hen zal onderwijzen, dat hij een alwetend God is, overal tegenwoordig is, en zijn voeten waren als vurig koper. Dat is tot vertreding van alle goddelozen, van alle verdrukkers van Gods kerk, die nooit voor hem leerden bukken. O, daar zal een tijd komen dat ze in de eeuwige poel die brand van vuur en zulver zullen geworpen worden. Maar tot troost van Gods arme kerk, dat hij al vijanden in en uitwendig vertreden zal. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijt verstrooid verjaagd doen zuchten. Maar kom. Hij had ook zeven gouden sterren in zijn rechterhand. Dat betekent de leraars. Dat hij die aanstel dan komt te bewaren. En ook komt te bekwamen door zijn lieve geest. Zo wandelt hij tussen de zeven gouden kandelaars. Dat doet hij nog. Hoe donker dat het ook een godskerk geworden is. Al is dat we aan de einden der wereld gekomen zijn. Maar de Heer Jezus blijft zijn kerk regeren. Hij draagt nog zorg voor zijn volk. O geliefden, de regering van zijn kerk is waarlijk in goede handen. En daarom kan en, kan en mag er nog verwachting zijn, omdat het in zijn handen rust, die met het Heer des Hemels en met de inwoners der aarde doet naar zijn vrijmachtig welbehaven. Uit zijn mond ging een scherp zwaard, het is een tweesnijdend zwaard, tot veroordeling der goddelozen, tot waarschuwing tegen de zonden. Maar een zwaard ook om zijn volk te doden, aan al hetgeen waaraan ze moeten sterven, en af te snijden van het hunne, opdat ze bekrachtigd mogen worden met zijn woord. Hannes zegt, ik zag hem. En wat is er van de wereld aan, wat blijft er daarvan over? Al kunnen we de hele wereld gezien hebben, wat hebben we dan nog gezien in vergelijking bij hem? Ik ben nu in dit andere land gekomen. En we hebben het aangevoeld van de week dat we hier een vreemdeling zijn. En we hebben ook een ogenblikje aangevoeld dat we een vreemdeling op de aarde geworden zijn. En het zal eeuwig groot zijn, dat we een hemels vaderland zullen mogen zoeken, en eens daar mogen komen, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Al die God hier op aarde wederbaard, die worden vreemdelingen, en hun vaderland is hierboven. Daarom moeten ze gedurig ervaren dat het hier niet te vinden is. Dat ze hun pinnetjes maar niet te vast slaan. En als ze het doen, dan zal God wel wegen gebruiken om die pinnen eruit te rukken. Want werkelijk, ze horen hier niet. Hun wandelingen zijn in Emanuels land. En daarom moeten ze door die geest uitbranding hier gedureig uitgebrand worden van alles wat geen God en Christus is. Maar wat, maar wat brengt dat mee? Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Job zei, met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Dan gaat onze glans verdwijnen. Dan vallen we dood, waaraan? Aan de zonde en dood aan de wereld, en dood aan onze alle eigen gerechtigheid, dan vallen we dood aan al hetgeen wat buiten God is. Maar dan volgt er in de tweede plaats een wegnemende openbaring. Onze houtjes zeiden, niet ontdekt, is niet gevreesd. Gods volk moet wel getuigen, duizend vrezen, duizend angsten kwellen mijn angstvallig hart. Soms die vrezen als de Satan ze benauwt van alle kanten. Soms een vrezen voor zelfbedrog. Soms een vrezen vanwege hun ellendige, inwendige verdorvenheid. En dat God ze nog eens zal loslaten. Want al de zaden van boosheid kunnen ze in zichzelf vinden ook een vrees voor Gods majesteit en Gods heerlijkheid, waarom Jezaja uitriep, wee mij, want ik verga, de een man van onreine lippen ben. En blijft er niets meer van ons over dan het vallen aan zijn voeten. Wel, Johannes, nu heb je toch een lief plaatsje. Nu schiet er niets meer van je over. Johannes viel niet achterover, zoals velen in een algemene overtuiging. Hij viel ook niet onder zijn voeten, dan zou hij verpletterd worden. Hij kon niet verder vallen dan bij zijn voeten. Dieper hoefde hij niet te bukken. Christus die heeft zo diep gebukt, zo diep kan de kerk nooit bukken. Christus kwam onder de vloek van de wet... Degenen die onder die vloek liggen te verlossen. Maar Gods kerk mag wel verwaardigd worden om vloekwaardig te worden. Om de Heere recht en gerechtigheid toe te schrijven. En om met Maria en Jezus voeten gebracht te mogen worden. O, dat bukken en buigen voor die hoge God. Dat het maar meer gevonden mocht worden bij aanvang en bij voortgang. Johannes. Getuigt toen ik hem zag, moet het er eerlijk bijzeggen, zegt hij... ...ik viel als dood aan zijn voeten. Maar nu komt die eeuwige Emmanuel. Ten eerste komt hij een daad doen om de vrees weg te nemen... ...namelijk die slaafse vrees. Want hij legde zijn rechterhand op mij. Dat doet hij niet zolang als we zulke hoogverheven schepselen zijn want hij ziet van ver met gramschap aan... de ijdele waan der trotse zielen... maar die nederig voor hem mogen knielen... die met een job zichzelf mogen vervoeien in stof en els... daar legt hij zijn rechterhand op hun hoofd. Niet zijn linkerhand, ik bedoel in de algemene genade. En dat is ook groot, en dat mogen we samen nog beleven... Maar ik bedoel de rechterhand van Gods gunst, tegenwoordigheid en liefde. O, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, Johannes, ik heb je voor mijn rekening genomen, voor tijd en eeuwigheid bij. De. Het is niet alleen een rechterhand van zijn gunst, maar het is ook een rechterhand van zijn macht... Johannes, je hoeft niet te vrezen. Ik ben een almachtige koning. En al verdrijft de keizer je nu naar dat eenzame eiland. En moet je hier op Patmos brood ter bedruktheid eten. En moet je met tranen zaaien. En zou je dagen in de eenzaamheid doorbrengen. Och, al wie u verlaat. Ik zal je toch niet verlaten. Ik blijf bij je. Zijn rechterhand is ten derde ook een teken van bescherming. Ze kunnen je wel benauwen, maar ze kunnen je toch nooit meer benauwen dan ik het toelaat. De Satan heb ik zelf gebonden. Alle macht en instrument tegen u bereid zal niet gelukken. Daarom die rechterhand te mogen gevoelen, dat is die uitlatende liefde en gunst en bescherming en leiding Gods. Dan mogen we met Asaf ervaren. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Hij zult mij leiden naar uw raad. En daarna in eeuwige heerlijkheid opnemen. Ja, ten vierde hier bij Johannes is het ook een rechterhand van sterkte en allesoverwinnende kracht. Met andere woorden, het is een rechterhand van de huwelijksverbintenis. Alsof de Heer wilde zeggen, ik de machtige God, ben nu je man geworden. Gebeuren wat er gebeurt, wij zijn één. Ik ben je man, ik ben je herder, ik ben je maker. Want uw maker is uw man, Heer, daar heerscharen is zijn naam. En Johannes, jij bent mijn schaap. En ik heb mijn bloed voor u gestort. Zal ik dan niet voor je zorgen? Daarom, Johannes... Vrees niet, och vrees, onbekeerden, want het is vreselijk te vallen in de handen van de levende van God. Maar tot dat kleine kuddeke roept hier de Heere hen toe. Vrees niet, gij klein kuddeke, het is uw dus vaders welbehagen om leden het koninkrijk te geven. Vrees niet, zeiden de engelen tot de vrouwen, wij weten dat gij zoekt Jezus. Vrees niet, gij wormke Jacobs, al ben je eenzaam, al ben je een zwakke aardworm, waard om vertreden te worden. Ik heb voor u als een worm willen kruipen onder de toren van mijn vader. Vrees niet, volk Israëls. ik help u met de rechterhand in mijn gerechtigheid. Ja, hij is het alleen die alle macht bezit om de slaafse vrees bij zijn volk weg te nemen. Dat het geloof weer in oefening mag komen. Dat ze niemand zien dan Jezus alleen. Hij is het die de vrees wegneemt. Omdat de hoop verlevendigd mag worden. Dan wordt de liefde sterker dan de dood. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Dat is ook de reden waarom Johannes niet hoeft te vrezen. Want ik ben de eerste en de laatste. De eerste in het werk van de uitvoering van Gods besluit. Want door het woord des heren zijn de hemelen gemaakt. Maar ik ben niet alleen de eerste in het werk der schepping. Ik ben ook de eerste in het werk der zaligheid om het, het te bewerken. Om dat grote werk van verlossing van zondaren te verdienen. En voordat er nog iets van u begon te leven, was uw naam reeds in mijn boek geschreven. Ik heb in de eeuwige vrede raad mezelf al voor u gegeven, Johannes, om borg voor u te worden. Ik was de eerste die u kwam opzoeken in het uurtje der Minne. En ik blijf altijd de eerste en daarbij blijf ik ook de laatste. Dus ik zal voor je zorgen, te midden van al je woelingen, te midden van al je ellende, te midden van je verdrukking. Ik ben de eerste en de laatste, ik ben de alfa en de omega, ik ben het begin en het einde. Alles ligt in mijn handen, u ten goede. Zie de kom haastelijk, zegt hij. En daarom roept de bruid ook uit, ja kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Maar hier is hij tot Johannes afgekomen en neergekomen. Daarom Johannes, zou je dan nog vrezen? Leg alles vast in mijn hand. Heer, het ligt niet in uw handen vast. Het ligt in mijn handen vast. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. <tus> maar om kort te zijn wat een zalige staat heeft Johannes toe mogen ervaren. De vrezen weggenomen en hij werd in de liefde verslonden en mag zichzelf overgeven aan die gezegende borg en eeuwige middelaar. En daarop volgt dan in de derde plaats een onderwijzende openbaring want wat zegt hij? En die leef. Wel Johannes, ik leef. Ik leef ten goede voor u. Hier is mijn rechterhand. U hebt met mij omgegaan drie en een half jaar hier op aarde. Zoete tijdjes heb je doorleefd. Je viel met je hoofd op mijn hart. Toen was je de apostel der liefde. Maar je hebt me ook verlaten. Toen ik de pers alleen moest treden. Maar je hebt ook gezien dat ik mijn leven voor u heb afgelegd. Voor hen die mij verlaten hebben. En ik heb mezelf weer opnieuw geopenbaard. Ik leef en gij zult leven. Is dat niet groot Johannes? Al ben je dan nu op het eiland Patmos? Al heb je dan uw brood ter bedruktheid en moet water ter bedruktheid drinken. Ik leef toch voor u ten goede. Ik leef als de grote vertegenwoordiger van mijn ganse kerk. Ik leef als de grote voorbidder om altijd voor u te bidden. Ik leef als uw eeuwige koning, waarvan David getuigt. Gij zijt toch mijn koning van ouder tijd, die mij openlijk kunt en wilt bewaren. Als mij zeer zware nood hier is wedervaar. Ge hebt mij duizendmaal daarvan bevrijd. Dat heeft ook Paulus ondervonden. Daarom kwam te getuigen. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Om één plan te mogen worden met dat levend gegevende hoofd. Ik leef. Het is waar, Johannes, ik ben dood geweest. Je hebt het zelf gezien. Ik heb mijn ziel uitgestort in de dood. Ik heb daar gehangen tussen hemel en tussen aarde. Ik heb mijn leven voor u overgehad om u vrij te kopen. Ik ben ook begraven geweest in het graf. Daarom, het is waar, ik heb mezelf dood geliefd voor u, Johannes. En niet alleen voor u. Maar ik heb me ook doodgeliefd voor de hele kerke gods. Maar nu, dat is nu allemaal gebeurd. Nu leef ik tot in alle eeuwigheid. En nu zal de kerk gods ook altijd in en door en met mij leven. Ze zullen leven ontvangen. Ze zullen het leven behouden. Want zie, ik ben als de tweede Adam, onvalbaar. Daarom nu kunnen de poorten der kerk ook nooit meer overweldigen. Gods berg staat vast. Laat nu de helle hond ook maar komen te blaffen. Dacht u dat ik niet voor mijn kerk zal zorgen? Ik leef tot in alle eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En hij blijft dezelfde altijd tot in eeuwigheid. En zie, nu kunnen de verdrukkingen wel groot zijn bij Gods kerk... En zie, u kunt wel in de donker moeten wandelen, maar ik weet best wat goed voor u is. En ik zal het goede u niet onthouden. Daar moet ik nog eens een korte opmerking over maken. Tot lering. Er was eens een man aan wie een gezicht verscheen. Nu ben ik niet voor gezichten of visioenen, maar dat vond ik toch heel leerzaam, wat ik van die man gelezen heb. Er kwam in zijn gedachten een engel tot hem. En die zei, je moet eens met me meegaan. Och, die man die had zulke grote verdrukkingen in zijn leven. Tenen was nog niet weg en tanderen dat kwam alweer. Toen bracht hij hem bij een andere man die zeer arm was. Hij had als het ware zijn dagelijks brood niet meer. Hij zat daar in grote bedruktheid. Tenigste wat die marme man nog had was een gouden beker. Dat was een geschenk van zijn grootouders. En daar was ze zeer aan gehecht. Toen dan die engel binnenkwam, heeft hij even met die man gepraat. Hij vroeg om die gouden beker mee te nemen. Toen ze buiten kwamen, zeide die man tot een engel, Wel vriend, die man is al zo warm en die moet er toch zo diep door. En zou je nou het enigste van die man ook nog wegnemen? Och, antwoordde de engel, dat zal je na deze wel verstaan. Wat ik nu doe, weet je niet, maar je zult het na deze verstaan. Toen gingen ze verder. Ze kwamen bij twee kinderen gods. Die waren al lang getrouwd en hadden een kinderloos huwelijk. Maar God had ze nu met een kindje gezegend, zodat, nadat ze al vijftien jaar getrouwd waren. Dat kindje was geen een en een al. Ze gingen er helemaal in op. Die mensen gingen ook spreken over hetgeen God aan hun ziel gedaan had. Maar voordat ze weggingen, doodde die engel dat enigste kindje. Toen waren ze in grote nood en ellende en verdriet. Toen zei die man tegen die engel, nu begrijp ik er niets meer van hoor. En de engel antwoordde... Je hoeft het ook niet te begrijpen, dat weet ik. Ik ben een boodschapper gods en ik weet wat ik moet doen. Toen kwamen ze, nog kort in de derde plaats, bij een man die rijk was in de wereld. En die stelde al zijn vertrouwen op zijn rentmeester. Die rentmeester ging hen een ogenblikje vergezellen, een eindje op de weg. Maar wat deed die engel? Hij pakte die rentmeester... En gooit hem in een grote stroom, zodat hij in een ogenblik verdronk. Toen wist die man het helemaal niet meer. Hij zei, wat? Ga je nu die rentmeester ook wegnemen? Waar die man zijn vertrouwen op gesteld heeft? Toen kwamen ze in de vierde plaats ergens bij een man met veel godsdienst. Die man had zijn zakken vol godsdienst. Een overgodsdienstige en een goed bekeerde man in zijn eigen ogen. En in zijn godsdienst leefde hij alle dagen vrolijk en prachtig. Wat deed een engel? Hij gaf hem de gouden beker. Die man zei, en nu snap ik er helemaal niets meer van. Hij zei tot een engel, dat moet je me nu toch eens verklaren. Wat heb je nu toch gedaan? Daar kan ik niet bij. De engel zei, Begrijp je het niet? Wel, antwoordde hij, toen ik die gouden beker van die eerste arme man wegnam. Toen ging die arme man in de grote nood tot zijn God roepen. Het was het enige waar hij op vertrouwde en steunde. En dat nam ik weg. En dat deed ik opdat hij zijn vertrouwen alleen op zijn God zou stellen. ...die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. En toen we kwamen bij die mensen die dat kindje moesten missen... ...och, die waren toen hun leventje kwijt. De ware godsvreze was erdoor verduisterd geworden. Ze gingen helemaal op in dat geschenk wat God hen gegeven had. Ze hadden het toch zo lief. Maar de Heere zeide: ik ga je kindje wegnemen opdat ik geheel je hart en ziel en leven mag hebben. En je moet nu eens naar die mensen toe gaan, Nu leven ze helemaal voor God. O, nu roepen ze uit, heren, ons kindje is weg. Maar nu zijt gij weer bij vernieuwing. Ons enig deel voor de tijd en voor de eeuwigheid geworden. Die derde man, die rentmeester... Dat was een grote bedrieger. Die was al lang bezig om zijn baas te renoveren. En daar had hij geen erg in. En daar heb ik hem nu ook van bevrijd. Hij begrijpt het zelf niet. Maar ik weet wel wat ik doe. En die laatste man. oh die arme man. Die denkt dat een zo rijk volgepropt is met godsdienst. Hij wordt vet gemest voor de dag der slachting. Ik dacht, ik kan die gouden beker er ook nog wel bij krijgen. Maar eens als hij zo blijft, zal hij als een rijke man zijn ogen opslaan in de hel. Nu zegt de Heer Jezus, ik zal voor de mijne zorgen. Ik zal ze leiden en besturen naar mijn wil en naar mijn raad en door mijn geest. Ik weet wat ze nodig hebben. Ik zorg voor hen, ik geleid ze, zo ik het wil. Ik heb de sleutels der hellen des doods. Ik ben de grote eigenaar. Die sleutels heb ik uit Satans klauwen gerukt. Ik ben de grote deurwachter. Allen die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Ik ben de grote eigenaar van het huis... In het huis mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om je een plaatsje te bereiden. Want ik kan daar binnen. Want ik ben de grote sleuteldrager. Ik, en dat niet alleen. Ik heb ook de sleutel van de hel en van de dood. En u komt elk van Gods volk er wel achter dat ze niet te ver die hel en die dood moeten zoeken. Oh, ze gevoelen het van binnen wel. Maar ik heb de macht daartoe. En dat geldt ook voor alle onbekeerden. Ik heb de macht en de sleutel daar hel en doods. In het hart van natuur huist er niets anders dan de woonsteden des duivels. Maar ik kan dat nog openen. Ik kan die helse spelonk, die kan ik openen. Ik draag de sleutel. Ik kan u nog verlossen uit de klauwen van de duivel. Ik kan voor u nog een weg openen tot eeuwige zaligheid. U kunt zalig worden en behouden worden omdat ik de sleutel draag. Je hoeft niet op je vader te kijken. Je hoeft niet naar je moeder te zien. Je hoeft niet naar de leraar te gaan. Die hebben geen sleutels in hun handen. Ik ben sleuteldrager. Ik draag ze in mijn handen. Ik kan u nog het leven, de bekering en de zaligheid geven. En dat geldt ook voor Gods volk. Voel je je eigen zo koud, zo hard? Ik kan je hart wel openen. Moet je zeggen, Heer, de hele wereld zit er van binnenin. Zodat je haast moet zeggen, de hel die huisvest in mijn hart. Alle zaden van boosheid liggen erin. Ik draag de sleutels. Ik heb zijn handen. Ik zal je bewaren en volkomen uitkomst geven. Ik heb de hel ook voor u op slot gedraaid. Dat heb ik al gedaan in mijn lijden en in mijn sterven en in mijn opstanding. De hel is voor je op slot. Och, je leert jezelf wel helwaardig kennen. Maar ik heb voor je gebeden: Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. O, oh, dan wordt Gods kerk zo afhankelijk van die sleutels van hem. O, oh, zeggen ze dat gij mijn hart nog eens openen mocht. En als hij opent, wie zal dan sluiten? Dat zien we in Lydia. En dat is een doorgaande daad. De ijzeren grendels, de koperen deuren. Hij kan alles in een ogenblik van slot draaien. O, oh, als dat gebeurt, dan zegt de kerk. Ziet, dat doet hij, hoor. Dat is hij. Dat is de stem, mijn liefsten. Ziet hem, hij komt. Kom. We zullen trachten om regel te houden. En het niet te lang te maken, want er zijn ook kleine kindertjes en oude mensen in ons midden. Laten we nog maar eens een versje zingen. En dat wel van Psalm 68, het tiende vers. Ge hebt uw vijanden verjaagd om bij uw volk zeer onversaagd te wonen, vroeg en spade. Gelooft zij God die ons meteen onderhoudt en zegent gemeen door zijn kracht en genade. God de Heer is ons zaligheid, hij toont ons zijn goedgunstigheid door verlossingen machtig. Het is God die zijn volk vrijstelt en maakt dat het blijft ongekweld. Doods geweld zeer krachtig. Tiende vers van Psalm 68. Klein en groot, het is een wonder dat ik hier aan deze plaats sta. We moeten uitroepen, God is groot en wij begrijpen het niet. Waartoe God ons hier hiertoe aan deze plaats heeft gezonden, wij weten het niet. We waren in ons leven nog zeer jong toen de Heer reeds op onze ziel woont. Dat Hij ons kwam te roepen om ook een woordje te spreken in de Kerk des Heer. Dat was reeds voor onze geboorte een aangebonden zaak geworden bij verschillenden van Gods volk. Wat wij echter niet geweten hebben, dan pas na de tijd dat de Heere ons riep tot het ab. En nu gedenken we ook nog dat de Heer het toch tot ons heeft gesproken dat wij zelfs in het buitenland zijn woord nog zouden uitdragen. Wat nu op heden wordt vervuld. Maar wij hadden altijd gedacht dat zou wel in een concentratiekamp dan moeten gebeuren. Dat hebben we ook wel eens gezegd toen we nog in de twintiger jaren waren tegen iemand Waar we samen mee werkten. Laatst waren we in Zierikzee om daar afscheid te nemen. En toen zei die man tegen me, dat zal ik nooit vergeten. Zelf was ik dat gesprek wel vergeten. Dat je tegen me zei dat er nog een tijdje zou komen dat je nog in het buitenland zou moeten vertoeven. Dat had ik tegen die man gezegd. Want ik had mezelf in het buitenland zien staan sprekend over God en over zijn dienst. En dan dacht ik altijd, dat zal in Rusland moeten zijn. Dat is natuurlijk in een concentratiekamp, want daar ben ik nou niet te goed voor, hoor. Het is een eeuwig wonder dat God me heeft staande willen houden. Van mezelf ben ik goed bewust dat ik mezelf ook niet voor de waarheid over zou hebben. Maar oh, nu is het nog zo bijzonder en God is nog zo goed voor me. Nu wordt die belofte vervuld, maar wel in een makkelijker weg dan ik ooit gedacht heb. Ik heb nu mijn vaderland en mijn vrienden moeten verlaten. Maar ik zit niet in een concentratiekamp. En nu zijn jullie nog zo buitengewoon goed voor mij. Geliefden, vaders, moeders, jongelingen en jonge dochters. Een ontzagwekkend gezicht. Heb je ooit zo'n gezicht gezien? Heb je het ooit ingeleefd? Sterven en niet te kunnen sterven? Heb je ooit in een spiegel mogen kijken die niet vlijt? Daar roep je uit: Magor Misabib, schrik van rondom. Mijn zonden zijn als bergen voor het aangezicht Gods. Dat is ook een gezicht wat je nooit vergeten zal. Dat is niet zomaar een gezicht wat op een visioen berust. Maar dan spreekt God door middel van zijn woord tot u. En als God spreekt, gaat er altijd kracht vanuit. Dan wordt u de man, dan wordt u de vrouw. Dan moet u sterven en u kunt voor God niet bestaan. Die verterend vuur en een eeuwige gloed is. Ja, een wreker is de Heer over de zonden. En nu krijgt Gods kerk niet alleen een gezicht dat ze buiten God en buiten Christus zijn. Maar op zijn tijd ook een oogje op hem. De enigste weg die tot het leven leidt. Nou roepen ze uit. O, oh, wat is het, Heere, dat u zelf aan ons komt openbaren. Dan kunt u zalig worden op grond van recht. Dan kan het voor iedereen nog. Onze ouderling de braal zijn zijn toespraakje. Dan kan het aanbod van genade nooit te ruim genomen worden. Als je er maar een onderwerpje voor worden gemaakt. Anders heeft het geen waarde voor onze ziel. Kun je toch wel begrijpen. Als er nu een man tegen je zegt. Ik zal je redden als je nog eens in het water terecht komt. Maar zolang je niet in het water ligt. Dan heb je die man niet nodig. Of er is iemand die zegt, ik zal borg voor je worden. Maar als je overvloed hebt, dan heb je geen borg nodig. Het moet werkelijkheid worden, mensen. Justus Vermeer zegt, je kan wel een geschilderde leeuw zien. Maar dat is toch een groot verschil met de werkelijkheid. En dan wil je vluchten. Want je kan nergens heen. Maar als Jezus zich dan aan je openbaart, zou dat geen eeuwig wonder zijn? Wanneer de Heer je afsnijdt en als bij de bron terechtkomt en bij je staat in Adam, dan komt Hij die tweede Adam te openbaren. Dan legt Hij ook zijn rechterhand op zijn kerk en zegt, vrees niet. Ik leef en gij zult leven dan krijgt God de eer van de zaligheid. Dan leidt Hij je in in de borgtochtelijke hangen. Dan blijft er geen geest meer in je over. O, wat zal het dan zijn, als we Hem mogen kennen als de gegevenen van de Vader. En dat tot volkomen verlossing. Je hoeft dan niet meer bevreesd te zijn, hoor Johannes, al ben je nog zo'n hachelijke situatie. Ik draag de sleutels tot je bescherming. En als ik je bescherm, komt er geen vijand in, hoor. Zo'n beschermer kun je nergens vinden. En zo'n bos sleutels kun je ook nergens vinden. Hij draagt de sleutels als de grote rechter. Maar straks komt hij om de bokken van de schapen te scheiden. En dan hoeft er ook geen eentje te proberen om, aan de recht, om je aan de rechterhand te plaatsen als je bij de linkerhand behoort, want de engelen zullen ze scheiden. En als je dan zo sterft zoals je geboren bent en geleefd hebt in de wereld, of oh, dat God je ervoor bewaren mocht. Maar het zei ook dat je met een handje vol godsdienst en beleidenis sterft. De engelen zien het hoor. God die wijst het wel aan. De Heer zal zeggen. Dat zijn mijn schapen. En daar zijn de bok. Maar ik draag de sleutels van de hel en de dood. O vaders, moeders. jongelingen, en jonge dochters. Wat zal het zijn als hij zegt, ga weg van mij. In het eeuwig vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Daar is geen ontkoming meer. Daar is het op slot. Daar kom je niet uit. Maar nu heeft Christus nog de sleutels. Hij kan je verlossen. In welke toestand en welk hopeloos geval dat je ook verkeert. Ik... Draag de sleutel. Volk van God. De Heere weet van je noden. Zoals gij het ook bij Johannes wist. O Gods volk zal door hem bewaard. Geleerd, beveiligd en bestuurd worden. En straks zullen ze gebracht worden. Waar nooit moeite, nooit ellende wezen zal. Het is maar een verdrukking van tien dagen. De Heere zegene de waarheid op Christus wil alleen. Amen. Ah, eindig met dankzij. Grote sleuteldrager in de hemel. U weet dat we van nature in de gevangenis zitten van de duivel. En dat er sterke deuren en sterke grendels zijn. Die geen mens op de wereld kan openen. Dan zou het nog zo graag willen. Niemand zal zijn broeder en meer kunnen verlossen. Gij kunt het doen. Wilt u het ook nog doen? De Melaatse zei Heere, indien gij kunt. Gij, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Dat zwakke geloof gaat toch een gewenst resultaat. Dat mocht u genadig willen schenken. Ook onder ons in de gemeenten, in de kerken, in ons land en daarbuiten op deze dag, ook in het verdere van deze dag hier vanmiddag, wil helpen in het voorgaan, wil een hart geven in het luisteren om te verstaan. Uw naam tot eer, om Jezus wil, amen. De slotzang is van psalm 74, het twaalfde vers. Gij zijt toch mijn koning van oude tijd, die mij wilt en openlijk kunt bewaren. Als mij zware nood hier is wedervaren. Gij hebt mij duizendmaal daarvan bevrijd. Twaalfde vers van Psalm 74. dat de collecte wordt gehouden voor de Joost van Larenschool en de preek was van Dominie Pannekoek uitgesproken in april 1970 de eerste zondag na zijn intrede in Siliwek. Eindig nu met de zegenbrengen. O Vader dat uw liefde ons blijk O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, de enige God U alleen, zij al de eer.